Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Rijkswaterstaat heeft de dode bultrug bij hoogwater losgetrokken van de zandbank razende bol. Aan het begin van de nacht is het dier naar Tessel gesleept. Het ligt nu in de haven bij onderzoeksinstituut NIOS. Vanochtend wordt de walvis op de kant gehesen. Het kabinet doet een nieuwe poging om het tekort aan technisch personeel aan te pakken. Komend voorjaar sluit minister Kamp van Economische Zaken een zogenoemd techniekpact met werkgevers, het onderwijs en de vakbonden. De bedoeling is dat het onderwijs beter gaat aansluiten op de vraag naar personeel. Als er niets gebeurt zijn er over drie jaar 155.000 hoogopgeleide technici te weinig. De ruzie in de partij van de Franse oud-president Sarkozy, de UMP, is bijgelegd. De splitsing tussen de bestaande partijen, de nieuwe partij, verenigd UMP, is teruggedraaid. Dat is de uitkomst na nou overleg tussen de rivalen voor het leiderschap Copé en Fillon. Ruzie tussen die twee leidt in het Franse parlement tot splitsing van de UMP. Na moeizame overleg is nu afgesproken dat de UMP-leden volgend jaar opnieuw naar de stembus gaan om een nieuwe partijleider te kiezen. In het zuiden van Damaskus hebben Syrische rebellen het Palestijnse vluchtelingenkamp Jarmouk veroverd. Er is dagen gevochten met strijders van het Volksfront voor de bevrijding van Palestina die in het kamp wonen. Ze waren trouw aan president Assad. Veel Palestijnse strijders hebben zich nu bij de rebellen aangesloten. Sinds de oprichting van de staat Israël wonen een half miljoen Palestijnen in Syrië. Vooral in kamp Jarmouk in Damascus. In de landbouw in Italië worden illegale migranten uitgebuit, meldt Amnesty International. De illegale Afrikanen en Aziaten krijgen te weinig loon en maken te lange dagen. De misstanden in Italië komen vooral voor in de zuidelijke regio's Caserta en Latina. Het weer nog vanochtend bewolkt en plaatselijk een bui. In de middag geleidelijk droger en wat zon. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Rik van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. De oppositie in de Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris... Wekers van Financiën over zijn relatie met de ex-wethouder... Jos van Rij van Roermond, die verdacht wordt van corruptie. Mogelijk is het een van de grootste gerechtelijke dwalingen in Nederland. De veroordeling van de zes van Breda. In 1993 was dat... De Hoge Raad besluit vandaag of de zaak tegen de zes verdachten opnieuw behandeld wordt. We praten later met geert Knoops, advocaat van drie van de verdachten. En wat wordt het woord van het jaar 2012? Zometeen wordt het bekendgemaakt. Dat en nog veel meer in het Radio 1-journaal tot half tien vanochtend. Mijn geweten is zuiver en schoon. Anders zou ik deze functie niet kunnen vervullen. Het geweten van VVD-staatssecretaris Wekers van Financiën is schoon, zegt hij. Hij heeft zich niet ontvankelijk getoond voor gunsten van de in opspraak geraakte Roermondse wethouder Jos van Rij. Van Rij plaatste de afgelopen verkiezingscampagne een groot billboard naast de A73 met de beeldenis van Wekers. En daaronder de tekst Stem Limburgs. Wekers zegt dat Van Rij hem benaderd heeft met dat idee... en dat hij hem heeft doorverwezen naar de lokale VVD. Maar de staatssecretaris schreef toe dat hij door had moeten vragen. Wat hangt er allemaal mee samen? Wie betaalt dat? Aan wie wordt dat overgemaakt? Of wat is de waarde daarvan? Maar ik heb hem het telefoonnummer gegeven van degene die de campagne deed... en verder heb ik me daar niet mee bemoeid. De oppositie in de Tweede Kamer vraagt zich af of Van Rij wel helemaal belangeloos heeft gehandeld...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 De Tweede Kamer laat het er niet bij. De oppositie heeft de staatssecretaris om opheldering gevraagd. De identiteit van de dode parachutist... die gisteren bij vliegveld Teugen werd gevonden, is bekend. Het gaat om een 48-jarige man uit het Brabantse Schijndel. De politie kwam zijn identiteit op het spoor... via de administratie van het Nationaal Paracentrum en het Vliegveld. We zijn in contact getreden met het Paracentrum en met Teugen... Aan de hand ook van hun registratie, uh, wie er allemaal in de afgelopen tijd parachutesprongen hebben gemaakt vanaf Teugen kwamen wij op, op een gegeven moment uit bij deze man uh, die het wellicht zou kunnen zijn. Dat zijn we nader gaan onderzoeken en het bleek hem inderdaad te zijn. De man was al op zaterdag 8 december uit het vliegtuig gesprongen en niemand had de mas vermist opgegeven. De familie is inmiddels geïnformeerd en die vertelde de politie hoe dat kon. Er komt ook een beeld naar voren van een alleenwonende man... die niet, zoals wel meer mensen, hoor, eh, dagelijks contact had... met eh, familie of met collega's. En om die reden was hij, eh, ook al was het al ruim een week geleden... Eh, nog niet gemist. Ook de medewerkers van het paracentrum en de mensen aan boord... van het vliegtuig hebben niet gemerkt dat de parachutist... de sprong niet heeft overleefd. Volgens de politie is ook daar een verklaring voor. Je zit met meerdere mensen in het vliegtuig, maar dat zijn niet noodzakelijkerwijs vrienden of bekenden van elkaar. En uh, vanaf de grond, na het maken van een sprong, kan het zo zijn dat je ervoor kiest om op eigen gelegenheid uh, terug te keren. Hoe het kan dat de man niet levend aan de grond is gekomen is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Met name ook uh, nauwkeurig onderzoek uiteraard aan de parachute. Daarbij worden we geholpen, niet alleen door de luchtvaartpolitie, maar ook door experts van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Vliegers. Uh, dus dat wordt een, een, een gedetailleerd en nauwkeurig onderzoek aan de parachute, met als doel ja, vaststellen wat er mis is gegaan tijdens de sprong. De Amerikaanse president Obama heeft gisteravond een uitgebreide strategiesessie gehouden. Naast de medewerkers over de schietpartij in Newtown. Samen met vicepresident Biden en drie leden van het kabinet bekeken ze manieren om een dergelijke tragedie in de toekomst te voorkomen. Concrete plannen zijn nog niet bekendgemaakt. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis was het doel om alle opties in kaart te brengen. No single piece of legislation, no single action will fully address the problem. So I don't have a specific agenda. To announce to you today. Volgens de woordvoerder ligt ook een eventuele inperking van het recht op wapenbezit op tafel, maar hij hield behoorlijk wat slagen om de arm. De gouverneur van de staat Connecticut, waar de schietpartij was, zou zo'n inperking toejuichen. Hij heeft geen probleem met geweren voor de jacht, maar wil wel dat er weer een verbod komt op automatische wapens. Ik ben een believer in hunting rights. Big believer in supporting the Second Amendment, but there is a reality that this stuff is too far and is too easy to own. Onder President Clinton werden zware automatische wapens verboden. In 2004 onder President Bush liep dat verbod weer af. De gouverneur van Connecticut wil vrijdag in de hele staat een minuut stil te houden om de slachtoffers van de Schietpartij te herdenken. De satellieten App en Flow, oftewel app en vloed, zijn neergestort op de maan. De crash verliep geheel volgens plan. Systems oh, impact in 3, 2, 1, 0. De satellieten hebben het afgelopen anderhalf jaar de zwaartekracht van de maan in kaart gebracht. De brandstof was bijna op en daarom besloot de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA ze te laten neerstorten. Volgens NASA hebben App en Vloed veel informatie opgeleverd over de aantrekkingskracht en de herkomst van de Maan. EB and Flow have removed a veil from the Moon. And, um, and removing this veil will enable discoveries about the way the moon formed and evolved for many years to come vloed hebben ontdekte onder meer ondergrondse kanalen op de maan... gevuld met gestold lava. En het einde van de begrotingscrisis in de Verenigde Staten lijkt in zicht. President Obama en de leider van de Republikeinen... hebben in het Witte Huis overlegd. Obama kwam met een nieuw voorstel voor bezuinigingen... maar ook voor belastingverhoging. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis is een akkoord voor de president... namelijk ondenkbaar zonder een belastingverhoging voor de rijken. In order to achieve a broad deficit reduction package that puts our economy on a sustainable fiscal path in the future, a certain level of revenue gleaned from the wealthy had to be, has to be met. Biener is nog niet tevreden. Maar een van zijn medewerkers zei na afloop dat het nieuwe voorstel in ieder geval een stap in de goede richting is. Voor het einde van het jaar moeten democraten en republikeinen het eens zijn. Anders volgen automatisch grote belastingverhogingen en bezuinigingen. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn hoger gesloten... na berichten dat er beweging zit in de begrotingsonderhandelingen. De Dow Jones-index steeg 18e procent. De, stijging, de sterkste stijging, moet ik zelf zeggen, deze maand. En de technologieindex Nasdaq sloot 1,3 procent hoger. De Nikkei in Tokio doet het ook goed. Tot nu toe ook een stijging van 1,3 procent. En tot zover dit nieuwsoverzicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is uh, tien over zes. Het is tijd voor uh, verslaggever Mino Remmers... die deze ochtend in putten is... op een locatie die al jaren de gemoederen bezighoudt. Namelijk een nertsenhouderij. Mino. Ja, zeker. In de duisternis. Ik denk, waar zit ik ergens en dan kwam ik bij een soort hekwerk. In Putten zitten we. Je ziet helemaal niet dat uw bedrijf hier zit, maar dat is vast expres. Nee, dat is niet expres. Uh, het valt niet op, omdat net als alle veldrijen uh, uh, hier in het buitengebied... gewoon mooie bedrijven zijn. Oh. Ja. <laughs> ja, nee, ik zag wel een bord verboden toegang en een hekwerk. Maar goed, ja, we zijn hier omdat de Eerste Kamer een beslissing neemt. Het is een discussie. Jongens, wat, daar ben ik al vaak mee bezig geweest. U ook, denk ik. Ja, wij zijn er al jaren mee bezig en uh, de wetgeving en alles verandert steeds weer. Een paar, uh, een paar mensen doen er steeds alles al om ons de nek om te draaien. Ja. We zijn inmiddels een loods binnengelopen, want het gaat dus om een netsfokkerij. En uh, de Eerste Kamer gaat vandaag beslissen dat daar... en dat is wel de waarschijnlijkheid, omdat er een meerderheid is in de Eerste Kamer... om daar een einde aan te maken. Niet meteen, maar wel in 2024. Uh, een discussie die al ontzettend lang speelt. We hebben een fragment gevonden uit 1995. Dat is een fragment uit de Tweede Kamer. En toen vroeg D66 al om zo'n verbod. Luister maar. De dierenbeschermers op de publieke tribune in de Tweede Kamer luisterden gespannen toe hoe de D66-woordvoerder de verdeeldheid binnen zijn fractie de duidelijk maakte. De meerderheid, waaronder ik ook zelf, is van mening dat het systematisch en op grote schaal doden van dieren of het ernstig leed toebrengen aan dieren alleen is toegestaan als daar een zwaarwegende reden voor bestaat. Het produceren van bond is naar onze overtuiging. Geen zwaarwegende reden. Het houden van pelsdieren staat al een tijd ter discussie. De voor- en tegenstanders zijn het niet eens over de vraag... of de gefokte dieren onder hun gevangenschap lijden of niet. De Kamer kwam er ook niet uit. Een wetenschappelijk onderzoek moest duidelijkheid scheppen. Daaruit blijkt dat nechzen zich beter aanpassen aan het leven in een kooi dan vossen. Als de bondfokkers bereid zijn het welzijn van de nechtse te verbeteren, en dat zeggen ze te willen, dan wil de minister het fokken voor bond blijven toestaan. Dinsdag stemt de Kamer erover. Ja, en inmiddels is dat dus beland bij de Eerste Kamer na nou, bijna twintig jaar. Um, nou, we zijn bij het bedrijf onder andere van Wim Knoppert. U hebt er tienduizend hier, hè? Ja, we hebben hier uh, 10.000 uh, moddertjes zitten. Die zitten allemaal weer klaar voor het foxseizoen 2013. Oké, okay, dus ze zijn nu bezig voor volgend jaar eigenlijk. Ja, we zijn alles aan het klaarmaken... om de nieuwe, voor het nieuwe seizoen alles uh, weer op te starten. En Wim heeft me al gewaarschuwd. Niet met je vingers in de kooi. Ze zien er heel lief uit. Maar als ik met mijn vingers erin ga... dan zijn de rapen gaar, geloof ik. Huey Lewis en de News, Happy to be stuck with you. Jaren tachtig was dat. 16 minuten over zes is het. 800 doden en 80.000 daklozen. Dat was het resultaat van het Duitse bombardement op Rotterdam. op 14 mei 1940. Een enorm historisch trauma. Maar dat is niet het hoofdmotief van de film. die regisseur Aat de Jong erover maakte. Voor hem gaat het over verzoening. Vanavond gaat die film officieel in première. met. Jan Smit in de hoofdrol. even Jeroen Wielaert sprak met regisseur Aart de Jong van het bombardement. Kijk, iedereen heeft zijn eigen herinnering. En die, die hoeft natuurlijk helemaal niet overeen te komen met mijn beeld. Want ik heb het niet meegemaakt. Dus ik heb er natuurlijk toch een eigen beeld van gecreëerd. Weliswaar gebaseerd op, op met veel mensen praten en heel veel lezen. Maar het kan heel goed zijn dat mijn beeld heel erg afwijkt van het hunne. Het is geen documentaire. Het uh, moet natuurlijk wel juist zijn wat erin zit. Maar we, we, we volgen bijvoorbeeld ook niet helemaal precies de, uh, wat er allemaal gebeurd is op elk moment. He, ze af en toe sla je een stukje over. De gevechten van de mariniers bij de ja. Willemsbrug? Die zit er wel in. Maar bijvoorbeeld de, de, de aanval op de Waalhaven, op het vliegveld uh, Waalhaven, wat eigenlijk daarvoor aan afging, dat zit er niet in. Op 10 mei? In. Ja, dat zit er bijvoorbeeld weer niet in. Dus er zitten dingen die je overslaat. En uh, de romantiek uh, is bedoeld voor de jongere generatie... die ons meeneemt in het hele oorlogsverhaal. Liefde die overwint, maar toch tragisch eindigt. Ik weet niet zeker of liefde overwint. Ik vind wel dat bijvoorbeeld uh, de, de, het niet-haten overwint. Het feit dat hij de oude Vincent... want het is een raamvertelling, het begint met de oude man... en het met de oude man. Hij is vergevingsgezind en dat vind ik zelf heel mooi. Dat vind ik ook zo frappant als mission statement... als overtuiging van een regisseur in 2012. Maar destijds was er alleen maar haat gezaaid ja. door dat bombardement. Ja, absoluut. Maar kijk, het is natuurlijk ook, Jeroen... Van als, er nu, als iemand nu iets zou doen... Tegen mijn kinderen bijvoorbeeld. Een of andere vreselijke misdaad tegen mijn kinderen dat zou ook ontzettend kwaad zijn en haten. En als dat zeg maar iemand uit een andere bevolkingsgroep is, dan zou ik misschien ook de hele bevolkingsgroep gaan haten. Maar. Ik weet natuurlijk dat dat niet verstandig is. Maar je persoonlijke gevoel kan je soms niet helemaal in toom houden. Maar tegelijkertijd vind ik nog steeds dat het niet goed is om te haten. Maar is het toch niet enigszins een naïeve film? Uh, ja, nou, het is geen naïeve film... maar het, is, het speelt wel met de naïviteit van de mensen. De film wil aangeven dat heel veel mensen het overviel... en... De film wil ook niet heel diep ingaan, want als je werkelijk op veel details ingaat... en werkelijk de complexiteit, wat is natuurlijk hartstikke complex, uit gaat leggen... dan denk ik dat niemand er meer iets van begrijpt. Dat kan je beter in een boek doen of in een documentaire, maar waarschijnlijk het beste in een boek. Wat me ook zo opvalt is het element vergeving. Dat is ook naar de Duitsers toe. Absoluut. Ik vind dat je de... Wat bedoel je dan de militairen? Of uh, zeg maar Hitler? Nou, Hitler niet. Hitler, de, de, de echte mensen die bes de beslissingen gemaakt hebben. Dus het echte grote kader. En dat uh, gaat wel tot zeg maar de hogere officieren allemaal. De duivelse schoften. Ja, daar heb ik weinig vergeving voor. Maar de mensen die in het leger zaten... hoewel ze slechte dingen deden en zo... Ik voel wel dat je daar vergeving naartoe moet hebben. En zeker naar het Duitse volk. Want wat wij, en dat bedoel ik wij de geallieerden mee... Hè? niet wij persoonlijk, maar wij, wat wij de Duitsers aangedaan hebben... is ook niet niks. Dresden is kapot gemaakt. En andere steden zijn nutteloos totaal uh, in, in elkaar gebeukt. Het kwaad had allerlei nationaliteiten. Ja, absoluut. Ik denk dat dat heel goed uitgedrukt is. En, en het is beter om te vergeven dan om in haat door te leven. Zijn regisseur Aad de Jong over zijn film Het Bombardement... dat vanavond in première gaat. Later in de uitzending het verhaal van twee mensen... die het allemaal echt hebben meegemaakt. Het is tien voor half zeven. Vanuit Enschede begint vanavond de hulpactie 3FM Serious Request. De opbrengst is dit jaar bestemd voor het terugdringen van kindersterfte. En dat is niet alleen iets voor de allerarmste landen. Ook in Europa kunnen we...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 Overal staan nieuwe couveuses, nieuwe apparatuur staat te bliepen. De nieuwe incubator die we hebben gekregen is de Bitke ze Bebe. Zuster Zetsa Dilbert legt heel tevreden uit dat het allemaal veel beter materieel is dat ze nu hebben. Deze drie nieuwe incubators hebben bijgedragen aan een betere service en kwaliteit in Emradu.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 En in Nederland begint dus die strijd om vier uur vanmiddag. Serious Request tegen de kindersterfte draait de hele week. U hoort een reportage vanuit Servië van correspondent Joost van Egmond. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Bij de jaarlijkse bondsvergadering van de KNVB heeft Michael van Praag zijn waardering uitgesproken over de voortgang van de campagne voor meer respect in het voetbal. De bondsvoorzitter wijst nogmaals op de voorbeeldfunctie van het betaalde voetbal. Dit naar aanleiding van de commotie rond scheidsrechter Serdar Gozebioek. Die toonde afgelopen zaterdag een bandje met het opschrift... respect aan de protesterende trainer van FC Groningen, Robert Maaskant. En dat leverde weer gekwetste reacties bij de trainers op. Desondanks is Van Praag positief gestemd. Ik geloof niet dat de mensen het vergeten zijn... Ik geloof alleen dat de mensen terugvallen in gewoontes die we onszelf hebben aangeleerd. Ik vind het geen uh, verstandige gewoontes omdat ik de afgelopen weken bij een aantal clubs ben geweest. En uh, een van de eerste dingen die men altijd zegt van ja, maar mijn kinderen zien het ook op de televisie. En ik vind het uh, erg verkeerd om het betaald voetbal uh, de schuld te geven van alles. Maar dit soort gedrag en de manier waarop we op het betaald voetbal met elkaar omgaan is ook een stukje van de puzzel. En dat beseft het betaald voetbal zich ook heel erg. En daar gaat het betaald voetbal ook aan werken. Auguste Bejoek kreeg ook nog steun uit onverwachte hoek. Minister Edith Schippers, die sport in haar pakket heeft... kon de actie van de scheidsrechter wel waarderen. Sparta Rotterdam heeft beslag gelegd op de tweede periode titel in de eerste divisie. De Rotterdammers hoefden daarvoor niet zelf in actie te komen... Concurrent Almere City FC deed zichzelf de das om... door met 4-0 te verliezen bij AGOVV. De eerste periode-titel werd door MVV Maastricht veroverd. Schalke 04 wil een aanklacht indienen tegen de KNVB. Volgens de Duitse club is de voetbalbond... vorige maand onvoorzichtig omgesprongen met Ibrahim Afalai. De aanvaller liep tijdens de oefeninterland tegen Duitsland... een spierblessure op en is nog altijd niet inzetbaar. Minister Edith Schippers van VWS gaat bekijken hoe ze de activiteiten van de dopingautoriteit kan ondersteunen. De bewindsvrouw zal de instantie geen toegang geven tot de dossiers van justitie. Toch is Herman Ram, directeur van de dopingautoriteit, tevreden. Nou, dat is niet geval een toezegging en de Kamer moet dat nog bekrachtigen. Maar eh, daar verwacht ik wel van dat het gaat gebeuren dat we voor het komend jaar eh, 200.000 euro extra hebben om een aantal dingen te doen. Nou, dat eh, de laatste jaren zijn we alleen maar ingeteerd, dus dat is een goede beweging. En het tweede is dat er overleg komt tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie... en het ministerie van VWS van Volksgezondheid... om te bespreken hoe er beter kan worden samengewerkt. En de Amerikaanse skiester Lindsay Vaughn last nu al een rustpauze in. De Olympisch kampioenen op de afdaling slaat de komende wereldbekerwedstrijden over... en hoopt daarmee haar energie terug te krijgen. Vond het vorige maand met een ernstige darmklachten opgenomen in het ziekenhuis... Met drie zegers in drie dagen in Lake Louise kwamen ze sterk terug... maar afgelopen weekend liepen de wedstrijden in Val d'Isère... en Courchevel uit op een teleurstelling. En er zijn nog twee amateurploegen over in het toernooi om de KNVB-beker. Dat zijn ADO 20 en Rijnsburgse Boys. Die ploeg speelt vanavond de achtste finales thuis tegen PSV... en dus moesten ze nog even hard worden getraind. Ja! Herhalen! Hoog op! Hoog op! Mooie gedek, hè? Ja. Rijsburgse boys, zet hem op. Want de met jullie naar de top. Op welke manier zou PSV te tackelen zijn? Zouden ze te pakken zijn? Uh, goeie, nou, dat, is, dat, dat geheim bewaren we vanzelf. Zegt Mark van der Boogaard. Ooit speelde hij drie eredivisie voor NEC. Nu is hij middenvelder bij Rijnsburgse boys. Ja, kijk, ik denk dat iedereen donders goed weet dat 8 van 10 keer of 9 van 10 keer, of misschien wel 10, dat wij hem niet winnen. Mm. Maar ja, als je, als je het veld in gaat, moet je altijd het veld in gaan om te winnen. Dus ik denk dat er. Uh, er zullen altijd kansen zijn. Is het leuker dan een, een wedstrijd in de topklasse spelen? Nou, dat, dat is een goede vraag. Nee, heel, eerlijk gez, heel eerlijk gezegd, uh, hebben we als team een doelstelling een topklasse als kampioen worden, nou, dan dus mm. staan we, we staan nu op de. Op de zevende plaats. 10.8 op nummer 1. Dus wat dat betreft hebben we nog uh, heel veel werk aan de winkel na de windstop. Ja, en deze wedstrijd is gewoon apart. Staat er los van. Maar ja, als je zo ver komt, dan, uh, dan wil je natuurlijk... Uh, ja, dan wil je ook dan wil je meer. Hup, hup. En je moet het wel goed doen, want ze zitten achter je aan. Je kan geen fout maken. De laatste training voor die belangrijke wedstrijd is, uh, is bezig. En, uh, langs de lijn, is mij verteld, staat Piet de Flap. Ja, heb je hoort, uh, ja. Wat is dat voor naam? Ja, dat is een uh, uitdrukking van vroeger. En van nog. Ik flapte er vroeger alles uit, ook op het geld tegen de schijfsechtbrugbad, ook altijd. O, de eerste helft speler? Ja. Zeker. En nu kijkt u vooral toe? Ja. Hoe, hoe, wat is de aanpak? Ik denk de aanpak, ja, ik weet er niets aan aanpak. Ik uh, hou ook van aanvallend voetbal. Altijd. Je moet je publiek van maken, dat is het belangrijkste. Het is Over je Zij zoeken. Spullen! 300 minuten lang speelden Rijnsburgse Boys tot zover in dit bekertoernooi. En in die 300 minuten kregen ze maar één tegendoelpunt. Toch zijn er wel wat zorgen bij de coach, bij Nick Oosterlee. Want er zijn nogal wat mensen afwezig. Bijvoorbeeld Toe, hij is geblesseerd. En Winter, Kevin Winter, is geschorst. Ja, we missen er wel wat. Maar goed, we moeten die wedstrijd morgen toch spelen. Dus uh, dat uh, doet verder niet de zaken. We moeten het met de jongens doen die we hebben. Nou, ja, Kevin, Kevin Winter is er niet bij? Ja. Dat, dat is toch geen, uh, geen kleine naam? Nee dat, de is... nee, dat is geen kleine naam. Maar goed, bij PSV, Toy is er niet bij. Dat is ook geen kleine naam in de eredivisie. En uh, ja, daar moet je niet over zeuren. Dat, uh, dat weet je, dat is inherent aan het voetbal. Hoe is PSV te verslaan? Nou, te verslaan, te verslaan. dat is toch wat jullie willen? Ja, ja, tuurlijk willen we dat. Dat willen we heel graag. En, uh, kijk, PSV heeft specifieke kwaliteiten en uh, uh, daarin zijn zij natuurlijk uh, veel verder dan dat wij zijn. En uh, uh, als wij ze willen verslaan, dan moet alles meezitten. En dan ligt het bij hun denk ik in een heel groot gedeelte in de motivatie die ze niet hebben. Jij ja, hoorde de trainer Nico Oosterlee. Steven Dalenbouwt sprak met hem op de laatste training van de Rijnsburgse Boys. Radio 1. Het NOS-journaal. is Dorald megens Goedemorgen. Rijkswaterstaat heeft de dode bultrug bij hoogwater... losgetrokken van de zandbank Razende Bol. Aan het begin van de nacht is het dier naar Texel versleept. Vanochtend wordt de walvis op de kant gehesen.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 En de NASA heeft twee satellieten laten neerstorten op de maan. Volgens de vluchtleiding verliep de crash volgens plan. De satellieten brachten anderhalf jaar lang de grondlagen van de maan in kaart tot de brandstof opraakte. Ze zijn buiten het zicht van de aarde op de maan terechtgekomen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt en is er kans op een bui. De zichten zijn matig en er staat over het algemeen weinig wind. Vanmiddag neemt de kans op regen af en misschien komt lokaal de zon tevoorschijn. Het wordt 7 graden. Komende nacht is het zo goed als droog. Tijdens opklaringen kan mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden aan zee en 0 tot 2 graden in het binnenland. Woensdag is het naar verwachting droog en komt lokaal de zon tevoorschijn. Het wordt 4 tot 6 graden bij een aanwakkerende zuidoostenwind.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 Goedemorgen, u luistert naar het Radio 1-journaal. Het is vier minuten over half zeven. Het kort geding tegen het elektronisch patiëntendossier gaat niet door. Het geding dat morgen zou dienen was aangespannen... door de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen, de VPH. Ze kwamen in verzet tegen de zorgverzekeraars... omdat ze verplicht werden om mee te doen aan dat elektronisch patiëntendossier. Volgens de vereniging is dat dossier onveilig, slecht voor de privacy... en tast het uh, patiëntendossier het beroepsgeheim aan... We hebben nu contact met Annelies Leloup, huisarts in Amsterdam, bestuurslid, ook van de VPH. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom heeft u het geding uh, ingetrokken? Nou, de zorgverzekeraars hebben te kennen gegeven dat zij uh, de contractbepaling die ons verplicht uh, in de toekomst aan te sluiten op het RSP of het elektronisch patiëntendossier, uh, dat ze die eruit zouden schrappen en dat ze vervolgens alle huisartsen in Nederland een brief zullen sturen waarin ze dat bevestigen. Dus het betekent dat u niet meer verplicht bent om aan het dossier mee te doen? Nee, dus die eerste stap is gewonnen. De eerste stap, zegt ja, u. En ja. Wat is de volgende stap? Nou, dit is natuurlijk, deze stap maakt dat wij per januari als huisarts in ieder geval verder kunnen. Dat wij een contract kunnen tekenen. Maar het blijft natuurlijk zo dat de zorgstekers van Nederland op dit moment eenzijdig alleen maar investeren in dit systeem. En dan via die weg ons uiteindelijk dan nog zouden dwingen in de toekomst hier toch aan mee te doen. Omdat andere manieren van communiceren niet gefinancierd worden. Nee. Dus wij zullen daar zeker op blijven letten en uh, kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ja, want dan wordt u dus toch gedwongen om mee te doen aan dat dossier waarvan men zegt dat de veiligheid en de privacy niet, uh, niet goed is. Ja, en dat wordt natuurlijk steeds meer bevestigd. Hè, gezien de bewegingen de afgelopen weken zijn toch ook degene die mee het convenant hebben getekend waarin men door wil gaan met dit systeem, trekken zich toch wat terug. Hè? De Nederlandse Patiëntenfederatie geeft toch ook aanvot, het is toch eigenlijk nog niet goed voorbereid. Mensen zijn niet goed geïnformeerd. Eigenlijk zou het toch even stop moeten zetten. En dat geldt ook voor de consumentenbond die hierachter staat. Dus wij hopen eigenlijk dat deze beweging in het land... Uh het een en ander gaat veranderen. En dat, dat ook het zorgverzicht Nederland zich realiseert dat zij toch voor alle burgers moeten investeren in communicatie. En alleen niet voor één systeem waar toch heel veel burgers niet achter staan. Ja, en, en wilt u nou dat, dat het uh, systeem zoals het nu is uh, verbeterd wordt? Of wilt u dat er ook meerdere systemen zullen blijven voor alle huisartsen... om uh, te communiceren met de zorgverzekeraars? Nou, nee, ik, ik begrijp wel dat we natuurlijk naar iets toe willen... dat we het liefst allemaal op één lijn zitten. Dus het zou mooi zijn als we dat zouden kunnen vinden. Maar zolang er een systeem is wat nog ja, uitgezocht moet worden... of het wel veilig is, hè, dat wordt ook door de Landelijke Huisartsvereniging gezegd nu... van god, ja, eigenlijk weten we natuurlijk nog niet... of het echt wel een verbetering is voor de zorg. Dus we moeten het eerst nog eens testen. Nou, dat zou je dan op kleine schaal ergens moeten doen. Maar dan moet je natuurlijk wel ook bij financieren in de systemen die al bestaan en die functioneren. En ja. die beter maken... Welke, welke termijn heeft u nu afgesproken met de zorgverzekeraars... Uh, voordat er nieuwe verbeteringen zijn in dat dossier? Nou, met de zorgverzekeraars hadden wij natuurlijk een kort geding aangespannen... omdat wij per 1 januari een contract moeten tekenen. Dat had een spoedeisend belang. We hadden natuurlijk ook een kort geding uh, richting uh, VZVZ. Dat is de organisatie die het uh, EPD op dit moment doorzet. Uh, mm -hmm. Dat hebben we even uitgesteld, want we denken... ja, er gebeurt zoveel. We geven ze ook de kans om op, op basis van de gegevens die in het land nu... De reacties die er zijn om dingen te gaan verbeteren. En we hebben zoiets van, nou, we kijken dit drie maanden aan. En anders zullen wij verder gaan, want anders voelen wij dat we alsnog in deze ja. fuik stappen, zal ik maar zeggen. Dus over drie maanden uh, besluit u of u alsnog een kort geding aanspant? Ja, of mogelijk eerder, als blijkt dat er toch deze... dit, dit machtelijk apparaat uh, heel veel uh, energie erin zet om het door te zetten zoals het nu is. Ja, dan zullen we eerder dat moeten doen, want ja. dat geeft ons geen veilig gevoel. Anneliese Loep, huisarts Amsterdam, dank u wel uh, voor uw commentaar. En we wachten het af. Dank wel. Goed. Dag. Dag. Het is acht minuten over half zeven. Het is mogelijk één van de grootste gerechtelijke dwalingen in ons land ooit. De Zes van Breda. Ze hebben mogelijk jarenlang ten onrechte in de cel gezeten. Waar draait het om bij de Zes van Breda? Het gaat om de moord op Oma Mok. De 56-jarige eigenaresse van het Chinese restaurant Peacock in Breda. De vrouw werd in 1993 in de keuken van haar restaurant gewurgd. Ze was daarvoor ernstig mishandeld. Mogelijk was oma Mok slachtoffer van een roof. De gokkast bleek leeg en haar sieraden waren verdwenen. Wie zijn er voor deze moord veroordeeld? Drie mannen en drie vrouwen, allemaal rond de 20 jaar oud. Ze werden in 1994 door de rechtbank in Breda en een jaar later door het hof in Den Bosch veroordeeld. De mannen kregen tien jaar cel en de vrouwen tot twee jaar wegens medeplichtigheid. De veroordeling was vrijwel volledig gebaseerd op verklaringen van de drie vrouwen. De mannen hebben altijd ontkend. Waarom staat de zaak nu ter discussie? Eén van de verdachten stapte na zijn vrijlating naar rechtspsycholoog Peter van Koppen... die samen met studenten de zaak ging onderzoeken. Volgens van Koppen zijn de verklaringen van de vrouwen verre van waterdicht. Zo hebben ze het over papiergeld dat ze mee hebben genomen uit de gokkast... terwijl zo'n kast nooit papiergeld bevat. Bovendien zijn volgens van Koppen ontlastende verklaringen van getuigen... door de politie achtergehouden. En zijn twee van de drie vrouwen door justitie vervolgd voor mijn eet... Van Koppen concludeert dat het in deze zaak nooit tot een veroordeling had mogen komen. De Hoge Raad doet straks uitspraak over een herzieningsverzoek. Door wie is het verzoek ingediend? Door procureur-generaal Diederik Aben. Dit gebeurt zelden. Normaal is het de advocaat of een veroordeelde zelf die een herzieningsverzoek indient. Volgens Geert-Jan Knoops, advocaat van drie van de verdachten... laat dit onderzoek zien dat het aantal gerechtelijke dwalingen in Nederland misschien wel veel groter is dan we denken. Welke gerechtelijke dwalingen kennen we? Enkele jaren geleden kwam Lucia de Berg vrij... nadat ze levenslang had gekregen voor de moord op een aantal baby's. Twee mannen uit Putten waren ten onrechte veroordeeld... voor de moord op stewardess Christel Ambrosius. En recent is verzorgster Ina Post gerehabiliteerd. Zij werd ten onrechte veroordeeld voor de moord op een van haar cliënten. En straks spreken we met advocaat Geert-Jan Knoops over deze zaak. De oppositie wil zo snel mogelijk een debat over de banden... van staatssecretaris Wekers van Financiën... met de omstreden VVD'er Jos van Rij. De man die de oud wethaar uit Roermond die wordt verdacht van corruptie. Van Rij plaatste de afgelopen verkiezingscampagne... een groot billboard naast de A73 met de beeldenis van Wekers... en daaronder de tekst Stem Limburgs. Er wordt nu door sommigen getwijfeld aan de integriteit van Wekers. Politiek verslaggever Peter Blok. VVD-staatssecretaris Frans Wekers vindt dat hij niks verkeerds heeft gedaan. Mijn geweten is zuiver en schoon. Anders zou ik deze functie niet kunnen vervullen. En dat blijft u doen? Absoluut. Daar mag u mij ook altijd op afrekenen. Dat is de partijgenoot Jos van Rij, oud-senator en oud-wethouder in Roermond. Die wordt verdacht van corruptie een billboard met zijn foto erop betaalde... is achteraf gezien niet zo handig, vindt Wekers. Ik had uh, het moment dat zijn zei... Van, zal ik een bocht langs de snelweg plaatsen? Uh, en wie kan ik daarvoor bellen uh, hè, van, uh, van de VVD en de regio? Had ik uh, misschien zelf wat door moeten vragen. Waarover? Nou, uh, over uh, de vraag van, uh, van uh, nou ja, wat hangt er allemaal mee samen? Uh, wie betaalt dat? Aan wie wordt dat uh, uh, overgemaakt? Of wat uh, is de waarde daarvan? Maar ik heb hem het uh, telefoonnummer gegeven van degene die de campagne deed. En verder heb ik me daar niet mee bemoeid. Wekers benadrukt dat hij nooit een persoonlijke gift van Van Rij heeft ontvangen. Nee hoor, ik heb geen gift uh, gekregen. Uh, de heer Van Rij heeft uh, een bijdrage geleverd aan de regionale campagne voor de VVD. Aan een billboard, hè? Daar uh, stond de beeldenis van mij op, ja. En en stond als, Stem Limburgs, oftewel Stem Weker. Daar stond op Stem Limburgs. En dat was, een, uh, dat was een bijdrage aan de regionale campagne voor de VVD. Je moet weten, ik was uh, hoogstgeplaatst Limburg op de VVD-lijst. Plek nummer 8. Uh, en uh, de heer Van Rij had als uh, vvd uit Limburg daar een bijdrage aan geleverd. Het was niet een rechtstreekse vriendendienst aan u, de heer Wekers? Nee, hoor. Van Rij heeft Wekers gevraagd om persoonlijk belastingadvies... maar Wekers heeft dat nooit gegeven. Ja, de heer Verrij heeft uh, de staatssecretaris van Financiën, dat ben ik, ja. een uh, brief gestuurd uh, naar aanleiding van conclusies van de commissie Zorgdrager hoe je zakelijke belangen op afstand uh, moet plaatsen en uh, wat de fiscale consequenties daarvan zijn. Hij wilde toch een eigen regeling eigenlijk, begrijp ik. Nee, dat, nee? Uh, dat wilde hij niet. Uh, het is een kwestie die uh, meerdere bestuurders raakt. Dat soort brieven krijg ik uh, regelmatig in het land. En uh, die beantwoord ik niet zelf, daar duik ik niet persoonlijk in. Maar die geleid ik door aan uh, dit van het managementteam van de Belastingdienst... die belast is met dit soort vragen. Heeft u tegen de topambtenaar gezegd, gaan we met Van Rij praten? Ik heb tegen die topambtenaar gezegd, zou je hier eens naar willen kijken? En uh, misschien zou je ook nog met hem moeten praten. En zo gebeurt dat met al dit soort uh, verzoeken. Maar snapt u dat dat vraagtekens oproept? Dat Van Rij een speciaal gesprek met de topambtenaar krijgt Wij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 Ik bewijs niemand een persoonlijke dienst. Ik eh, vul mijn verantwoordelijkheid als staatssecretaris gewoon fatsoenlijk in. Zijn Frans Wekers. En straks na zeven uur meer over deze zaak... dan praat ik met Farshad Bashir van de SP. Wat is het woord van het jaar? Zometeen krijgt u het antwoord. Maar eerst gaan we naar de ANWB, naar Wijnand, Zwaan. Wijnand, hoe is het op de weg? Ja, de ochtendspits rond Amsterdam en Rotterdam is al in volle gang. Wat langere files die zien we nu op de A7, Hoorn richting Zaandam, voor de Afrit Weidewormer 5 kilometer. Op de A27, Breda richting Utrecht bij Noorderloos 4. Daar staat een kapotte auto stil en die blokkeert de rechte rijstrook. En Wijnand, wordt het een drukke ochtendspits, denk je? Ja, we denken van wel, want het verkeer heeft behoorlijk wat last van de regen, net als gisteren. Nou, de dinsdagochtendspits uh, hoort sowieso tot een van de drukkere spitsen van de week. Rond half negen verwachten we zo'n 250 kilometer file. De meeste van die files die staan dan rond Rotterdam. Sterkt allemaal. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Kwart voor zeven is het. De Eerste Kamer stemt vanmiddag over het verbod op nertsenhouderijen in Nederland. Verslaggever Mino Remmers die is vanacht, vanochtend moet ik zeggen, bij zo'n nertsenhouderij in Putten. Mino. Ja, Het hebben een aaibaarheidsfactor. Maar uh, Wim heeft het al een paar keer gezegd. Niet doen hè. Ja, pas op hoor. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat is uh, niet verstandig. Nee? Ja, hij bijt echt in je vinger uh, flink. Wel, jawel, dat kan niet doen. 1, 2, 3, 4 grote loods en ze zijn vrij nieuw. Ja, we hebben het hele bedrijf vernieuwd. We zijn hier 14 jaar bezig geweest met vergunningen om het bedrijf te kunnen vernieuwen. Uh, we hebben net vorig jaar uh, uh, hal 4 hierbij gezet. Dus zoals je ziet is het een uh, supermoderne bedrijf... waar de agrarsector en uh, alle VO's jaloers op zijn. Ja, zo'n 160 netse fokkerijen zijn er nog in Nederland, netse bedrijven. Een deel in Brabant, ook veel hier rondom Putten... Van oud al. En dit is ook een bedrijf van vader op zo. Dit is een uh, compleet familiebedrijf. Mijn vader is uh, voor 60 jaar terug uh, begonnen in Nederland in een netzouderij. En uh, ja, we hebben met kennis en alles helemaal weten op te bouwen tot de huidige vorm. Zover mijn oog kan kijken zien we kooien. En daar zitten er één, soms twee in een kooien in. Als het goed is, hoor ze een beetje piepen. Maar het zijn nachtdieren... Er staat nu een schijnwerper aan, maar overdag slapen ze een beetje. Ja, overdag spelen ze en uh, ze slapen een beetje. Net als alle dieren die gehouden worden. Ja. Bedrijf van Wim Knoppert. Hij heeft uh, een flinke lening nog lopen bij de bank. Want uh, je moet aan de nieuwste eisen voldoen. En ja, wacht u nog met spanning af wat er in de Eerste Kamer gebeurt? Niet meer, denk ik. hè? Nou, ik ben uh, de afgelopen weken naar de Eerste Kamer geweest. Ik heb het gehoord uh, en gezien, zeg maar. Ik dacht even dat ik in een sprookjesfilm uh, van uh, Disneyland zat. Zoals naar de Eerste Kamerleden tekeer gingen. Ging totaal nergens meer over. Wetten werden naast hun neergelegd. Leidenrapporten, waar blijkt uh, dat het een miljard kost. Het landbouw Economisch gooit... Instituut staat. Ja, die gooiden ze volledig naast hun neer. Uh, adviezen van andere ministers, uh, die wordt niet naar geluisterd. Is het vooral een imagoverhaal? Nee, het is puur... Uh, er zijn een paar mensen in de politiek die willen ons weg hebben. Met name uh, van Gerwen van de SP. Uh, die man die heeft zijn hele leven lang nog nooit niks uh, gepresteerd en uh, nooit geen bedrijf gehad. En die heeft niks met ondernemers. Hebben nee. helemaal niks mee. Het wetsvoorstel is afkomstig van de SP en de Partij van Arbeid... maar wordt gesteund door onder andere Partij voor de Dieren... ChristenUnie GroenLinks, D66, 50PLUS, PVV trouwens ook. Uh, dus er is een Eerste Kamermeerderheid voor. Dat betekent dat dit bedrijf zou moeten stoppen in 2024... Dat is dan een overgangsperiode waarin ja, het dan de bedoeling is... dat die ondernemers die er nog vol in staan uh, ja, iets anders zoeken. Maar wij zitten er nu al buiten de uitzending om een tijdje over te praten. En ik merk wel dat tegenover mij een verbitterd mens staat. Ja, kijk, als je in Nederland aan alle wetten voldoet... die opgelegd worden door de overheid de afgelopen 60 jaar... dat kan van weinig sectoren gezegd worden. En je doet je best en er wordt belasting betaald... en de overheid legt je eisen op, Voldoe je aan... En uh, op een gegeven moment uh, wordt alsnog je nek omgedraaid. Ja, dat is absurd. Uh, dan is het gewoon ondernemend Nederland. Ik waarschuw steeds, kijk uit waar je mee bezig bent. Want die wet lijkt onschuldig op de netzouderij. Trek door naar heel Nederland, naar alle ondernemers. De overheid kan straks alles zomaar van je afpakken. Als je aan de rand van de stad woont en de gemeente heeft straks parkeerterrein nodig... wordt je huis, wordt tegengezicht, woon er nog maar tien jaar in. En dan uh, moet je zelf je huis lopen en heb je niks meer. Zoek het maar lekker uit. Sterker nog, u moet hier nog investeren. Omdat je aan de eisen moet voldoen. Terwijl u eigenlijk weet dat het over ongeveer tien jaar, iets meer, uh, afgelopen is. Ja, zulke visiestreken flikt uh, de politiek uh, mij ook nog. Ik moet hier nog meer dan een miljoen investeren. En uh, terwijl uh, de banken en iedereen weten dat de sector uh, afgelopen is in 2024... ja, dat gaat, uh, dat gaat mij niet meer lukken, zeg maar. Ik ben al vroegtijdig failliet en, uh, en dan zegt uh, Van Gerben, die is niet thuis... Ja. Hoe, uh, is het nog goed? Hoe is het op dit moment in de handel eigenlijk? Want je zou, ik, ik zou denken: Nertse Bond, het is een beetje uit, maar dat schijnt helemaal niet zo te zijn. Nou, ik hoorde dat het uh, kabinet bezig is om 400 miljoen steun te geven aan topsectoren. Uh, de Nertse sector uh, hoort, uh, is een topsector. Wij zijn uh, op het moment draaien we op en top. De vraag naar Bond is uh, gigantisch extreem. De jeugd wil met name bond. Dus je kan er een goede boterham mee verdienen? Ja, we kunnen een goede boterham verdienen. En daar moet je in Nederland trots op zijn. Uh, ik wil veel benaderd door het buitenland. Of ik uh, mijn kennis uh, in het buitenland uh, wil komen brengen met de houderij. Omdat het uh, de beste, beste sector in Nederland is. Na Denemarken en China produceert Nederland de meeste nertsen. En er zitten... De... Hoeveel zitten er hier? Tienduizend, hè? Hier heb ik tienduizend uh, moedertjes zitten. 10.000 moedertjes. En ze maken een beetje een piepend geluid. Alsof het vogels zijn. Hele hoge pieptoontjes... Maar de meesten houden zich vrij rustig, omdat de schijnwerper aan is. Want het zijn nachtdieren, net als de verslaggever een beetje. <laughs> nou Rimmers vanuit de Putten. Tuigdorp, dat was het woord van 2011. En vandaag kiest Van Dalen het woord van het jaar 2012. Wordt het Grexit, uh, Mama Porno, Project X Feest of Banga Lijst... zomaar in de greep uit de tien genomineerde woorden. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke, Van Dalen, goedemorgen... Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. We hebben speciaal even een roffeltje voor de bekendmaking. U mag na het roffeltje vertellen wat het woord van het jaar is geworden. Ja. Nou, best wel een roffel is dit. Ja, en het woord van het jaar 2012 is het project X-feest geworden. Ah, goed zo. Nou, dat weten we dan ook maar meteen. En waarom is dat het woord van het jaar? Nou, daar hebben de meeste mensen op gestemd in de internetverkiezingen die hiervoor ge georganiseerd is. En het is ook niet zo heel verwonderlijk, want uh, project X-Face is wel een, uh, een, een, een beeldbepalend woord geweest, denk ik, voor 2012. We kennen dat woord allemaal van de televisiebeelden rond haren. En, uh, en niet voor niets is bijvoorbeeld ook het woord Facebook rellen in de categorie lifestyle als winnaar uit de uh, bus gekomen. Want dat woord dat verwijst naar hetzelfde fenomeen. Ja. Ja, u had in dit, jaar, dit jaar een categorie. Hè? We hebben dus lifestyle, was dus Facebook. Wat zegt Facebook? Ja. Rellen. Wat Facebook, zijn andere categorieën ja. en winnaars? Nou, andere categorie is uh, jongerentaal taal. En daarin is de winnaar het woord uh, weapon of weapon. En Dat is een uh, verkorting van uh, whatsappen. Okay. Dat is in feite ook een woord dat met sociale media te maken heeft. Uh, in de uh, uh, categorie amusement en sport is gangnamstijl de winnaar geworden. Dat kennen we als naam van een dansje uh, naar aanleiding van het nummer Gangnam, Gangnam Style van de Koreaanse zanger. Ja. En in de categorie uh, economie is het woord uh, onderwaterhypotheek uh, de winnaar geworden. Ook niet verwonderlijk, want dat is een uh, een onderwerp waar veel over gesproken wordt. 40% van de mensen heeft erop gestemd. En in de categorie politiek, daar zien we toch Geert Wilders weer, die vorig jaar met Tuigdorp uh, winnaar was. Maar hier wordt hij een weglooppoliticus. Of dit jaar werd hij een weglooppoliticus genoemd. En dat is de duidelijke winnaar in de categorie politiek geworden. Ja. Nou, nou heeft u noemde u net het woord vorig jaar Tuigdorp. En dat horen we eigenlijk nauwelijks meer. Gaan we, gaan we al deze woorden volgend jaar ook weer uh, vergeten zijn? Dat zou heel goed kunnen, hoor. Want. Dit, uh, heel veel woorden van het jaar zijn natuurlijk uh, verwijzen naar de waan van de dag, om het maar zo te noemen. Dus naar, uh, naar, naar, naar actualiteit die eventjes heel erg in het nieuws zijn geweest en vervolgens uh, weer vergeten kunnen worden. Uh, in veel gevallen, ik denk dat het woord Project X Feest ook een woord is dat mogelijkerwijs vergeten wordt. Simpelweg omdat de overheden op dit moment uh, erg best doen om dit soort feesten te... Te, te, te vermijden, ja. te voorkomen, omdat ze uh, vaak in uh, rellen uit uh, monden. Nou valt mij ook op dat de laatste dagen heel veel andere verkiezingen zijn. Hè? Ik, hoor, ik zag een dialectwoord van het jaar voorbij komen. Uh, Pienekuttel zou dat zijn, dat is een winterswijk voor een zuinige persoon. En ik, ik zag ook nog een, een, een, een andere verkiezing tot het mooiste woord van het jaar. Hoe ja. verklaart u de populariteit van, van de taal op dit moment? In de eerste plaats vinden we lijstjes natuurlijk altijd erg leuk. We willen we kunnen deelnemen aan verkiezingen. Bovendien kan dat tegenwoordig, omdat we via internet helemaal makkelijk, makkelijk dit soort verkiezingen kunnen organiseren. En het is natuurlijk heel duidelijk, en dat is ook ons doel geweest. Wij willen laten zien dat taal uh, dynamisch is, dat taal leuk is, dat er onze taal leeft. En uh, ik denk dat mensen die bijvoorbeeld een, een, een dialectverkiezing, een dialectwoord van een jaarverkiezing organiseren, datzelfde willen laten zien. Die willen laten zien dat hun regiolect of dialect of streektaal, uh, nog springlevend is. Uh, dat heeft met je eigen identiteit ja. te maken. Precies. Nou goed. Project, I, Project It Feest, moet ik zeggen, is het woord van het jaar. Ton Den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Danen. Dank u wel. Goedemiddag. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Met Martijn Nijhuis. De rechters komen in actie. Volgens de Volkskrant strijden ze tegen de uitholling van de rechtsstaat. 100 rechters betuigen hun steun aan de oproep van zeven rechters uit Leeuwarden. Die stelden een manifest op tegen de Raad voor de Rechtspraak. Die raad benoemt de besturen van de rechtbanken en gerechtshoven... en de zeven rechters uit Leeuwarden vinden dat ze dat niet goed hebben gedaan. De nieuwe besturen zouden zich meer bezighouden met het halen van targets... dan met goede rechtspraak. Volgens het manifest beginnen de rechtbanken op een koekjesfabriek te lijken. Want productiecijfers zijn leidend geworden, zeggen de rechters... en daardoor wordt het volgens hen verleidelijk om getuigen niet op te roepen... of een vonnis te vellen als dat niet nodig is. Anders worden de doelen niet gehaald. De Raad voor de rechtspraak dient niet meer de belangen van de rechters... maar die van Politiek Den Haag, zeggen de actievoerders in de Volkskrant. Een overwinning voor de politie, meldt het Algemeen Dagblad. Ze hebben de strijd gewonnen tegen gewelddadige overvallers. Of in ieder geval hebben ze het aantal overvallen drastisch teruggedrongen. En de krant baseert zich op cijfers van de politie zelf. Die zeggen dat de doelstelling om het aantal overvallen in 2013... met 30 terug te dringen is gehaald. Voormalig justitieminister Heers Balin richtte in 2009 de taskforce overvallen op... toen er in dat jaar een recordaantal overvallen werd gepleegd in Nederland. Tot nu toe zijn er dit jaar ruim 1750 gepleegd. Zelfs als er nog een hoop overvallen bij komen deze maand... wordt het getal van 2009 niet gehaald. Toen waren er namelijk een kleine 3.000. Volgens de politievakbond NPB tonen de cijfers aan... dat de overvallende teams een succes zijn... en dat de politie krachtig genoeg is om een hoos aan misdaad te stoppen. Duidelijke taal van minister Opstelten in De Telegraaf. Hij verklaart de oorlog aan agressief tuig... dat de komende, dagen, ik moet zeggen, de komende feestdagen hulpverleners aanvalt of hun het werken belet. Ze gaan direct achter slot in Gendel. Opstelde deze uitspraak niet toevallig tijdens het telegraafconcert in de sint Bavokathedraal kathedraal in Haarlem. Dat concert betekende de start van de actie kerstgoed aan hulpverleners die de krant dit jaar houdt. Nu krijgen mensen die tijdens de feestdagen geweld gebruiken... tegen hulpverleners al te maken met snelrecht. Opstelten wil dat ze ook tot aan de zitting vast blijven zitten. Een groot interview met Agnes Jongerius in de Volkskrant. Ze nam dit jaar afscheid als FNV-voorzitter na een roerige periode. De twee grootste bonden keerden zich tegen het pensioenakkoord... dat Jongerius sloot. En dat luidde haar vertrek in. Spijt heeft ze er niet van. Ik zou het pensioenakkoord zo weer afsluiten... zegt ze, waar ik pas echt spijt van heb is dat ik de hartaanval van mijn man heb gemist. Zo, en dan nog een berichtje in de Telegraaf. Die krant schrijft dat de inwoners van Woudenberg, eh, Woudenburg woedend zijn op de gemeente. Afgelopen zondag viel de gemeentegids namelijk in de bus. En daarmee werd de zondagsrust van de grotendeels christelijke bewoners... verstoord. Het regende klachten en de gemeente biedt haar excuses aan... en zal tot de bodem uitzoeken hoe dit kon gebeuren. Tot zover het mediaoverzicht met, met, met Martijn Nijhuis. We gaan eruit voor het internationaal van 7 uur...